sneller op te sporen. Besmetting was al te ontdekken aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Wie nu nog moet gaan nadenken voor het maken van een outfit voor de carnavalsoptocht is een beetje aan de late kant. Maar er is geen paniek. Op internet verkopen verenigingen en loopgroepen al massaal hun pakken van de afgelopen jaren. De reden... Het is zonde om ze niet her te gebruiken en zo krijgen de pakken weer een tweede leven. Wat in deze regio weer uit is, is in een andere regio weer hot. Zo is er een loopgroep uit Boekel die een set van 20 carnavalspakken aanbiedt op Marktplaats. Ze zijn niet de enige. Op het moment van dit bericht staan er al meer dan 500 advertenties online onder de zoeker loopgroep carnavalspak. En de uitstoot van stikstof uit Mest in Noord-Brabant is in 2019 met 1,8% gedaald ten opzichte van 2018. De uitstoot van fosfaat is gedaald met 2,1%. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Noord-Brabant is de provincie die uit Mest de meeste stikstof en fosfaat uitstoot. De afgelopen tien jaar is de boel wel omlaag gegaan. Zo daalde de uitstoot van stikstof in de periode met 4,8% in Brabant en van fosfaat met 15,2%. Alleen in Gelderland, Limburg en Zuid-Holland nam de uitstoot van stikstof uit mest af. En de meeste uitstoot wordt veroorzaakt door varkens. Ja, en dan is hij in één keer weg. Uh toen aan weekend volgens mij. Uh, Erik, dankjewel en uh, tot zo meteen. Ja, dan is het tijd voor... Verkeersinformatie! Ja, inderdaad. Uh, er staan geen files, dat is mooi, kun je lekker doorrijden. Wel een aantal meldingen op de A59 bijvoorbeeld. Daar is uh, van, uh, ja, bij knooppunt Zonzeel uh, naar Os. Bij uh, Raamdong Sfeer, daar is uh, de op- en africht dicht. Vannacht van uh, 12 tot 3. Mocht je daar toevallig rijden van 12 tot 3 in beide richtingen, van, uh, vannacht is, uh, is, het is het daar dicht. Ook op de A65 Tilburg-Sertogenbosch, beide richtingen uh, in uh, Tilburg-Noord, daar is uh, ook de opricht en afrit dicht. Duurt uh, van uh, 11 tot 2 vannacht. En dan is er ook nog een flitser, die staat op de, uh, op de, A2. Bij de, op de A2, eindhoven ogenbos bij uh, Bokstol-Noord. afrit ogenbos centrum bij uh, hectometerpaaltje 122.8. Zometeen! Een nieuwe, het Top, drie op, 3 uur lang en we beginnen zometeen met de chemische broertjes. Tot zometeen! De Music Corner Classic! Op maandagavond, van 10 tot 11. 10! 9! 8! 7! 6! 5! 3, 2, 1, 0. Ja. ja! Het is weekend! Weekend! Hey jongens, gaan we lekker like bieksippen! <middels> Omdat! Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riol, Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl Goeie avond! Goedenavond! is tot 9 uur. Het houdt niet tot op. Tot 10 uur, hè, hallo. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. Oh, wacht. Even terug spoelen, hoor. Tot 10 uur. Het houdt niet op. Don't hold you woke up in the morning with permission to the move so I make it harder. Don't hold back. Think about it, so many people do be cool and look smarter Don't hold back And you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs Don't hold back Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care Don't hold back The world You're holding the back The time has come to The world You're holding back The time has come to The world You're holding back The time has come to Galvanize Come on. Don't hold back. If you think about it too much, you may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up? Crush time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't Involved with the gym, don't be a prick Hot chick, be a pig. Don't hold back the world You're holding back the time has come, come too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 Ja, dat is een chemisch begin van, dit, uh, nieuw, uh, ja, van deze nieuwe editie van het Tou Niet Op. Uh, goedenavond en welkom bij een uh, nieuwe Tou Niet Op. Het is vrijdag 31 januari 2020, 7 over 7. De Camel Club Brothers die worden je in met een uh, plaat van 15 jaar geleden. Het was Kelvin uh, Ice. Nou, ik heb nog geen Kelvin Ice uh, gezien hoor, buiten. Nee, daar is het toch net uh, wat uh, te warm voor. Oh, het is uh, trouwens weekend, dan mag ik deze platen uh, instarten. Hè? Yeah. Dus als het vrijdag is, dan, uh, ja, dan is die jingle weer uh, officieel van de partij. Ik hoop jij ook. Hey, uh, vanavond blijft het zeer zacht met temperaturen van 10 tot 12 graden. Het is bewolkt uh, en in het noorden en midden valt af en toe lichte regen of motregen. In het zuiden blijft het aanvankelijk droog en neemt uh, ja, later de kans op wat regen toe. Um, en uh, ja, bos moet. ja, bos moet. Bomen doen ons goed. Het uh, Brabantse provinciebestuur gaat daarom de komende 10 jaar 40 miljoen bomen planten. Uh, Netto komt er in die periode 13.000 hectare bos bij. En daarnaast wordt een begin gemaakt met het omvormen van bestaand bos. Uh, loofbomen die krijgen daarin een uh, groter aandeel. Met de uitvoering van een uh, Brabantse bossenstrategie hoopt de uh, gedeputeerde voor natuur Rick Grashof van GroenLinks een hele hoop doelen tegelijk uh, uh, ja, te bereiken. Gezonde bossen binden CO2 en van een fijnstof af, helpen de soorten diversiteit te versterken, houden water vast, zijn goed voor het leefklimaat en met de recente enorme branden in Australië in gedachte, gevarieerd bos met uh, meer loofhout verkleint dat gevaar. Uh, nou ja, dan heb je natuurlijk altijd de typische Nederlandse vraag van Wat moet dat kosten? Uh, nou, het is natuurlijk wel een uh, mammoetoperatie in uh, totaal. Hè, de omvorming van het uh, bos vraagt in zijn totaliteit 650 miljoen euro. Dus ja, moeten we nog even wat uh, partijen voor uh, vinden die daaraan mee willen uh, nou, bijdragen. Voor de rest wel een uh, mooi initiatief. Um, kost alleen wel wat. En, uh, de, tijdens snelheidscontroles op de ringbaan Noord in Tilburg hebben afgelopen week in totaal 533 automobilisten een boete gekregen. De hoogste gemeten snelheid was 94 km per uur, waar je 50 mag. Controle werden ge... Controles werden gehouden door de politie en verkeer. Team verkeer maakt gebruik van radarapparatuur, uh, de politie van laserguns. Hoogste gemeten snelheid was dus uh, ja, 94 km per uur, dat was uh, vanochtend. 30-jarige bestuurder uit Tilburg uh, die kreeg ook meteen een proces verbaal. En de inzamelingactie van uh, Douwe Ergberts waardepunten door de Lions Club Loon op Zand, uh, Udenhout, in december en januari was goed voor ruim 450 pakken koffie. We zouden maar allemaal om moeten drinken, 450 pakken koffie. De opbrengst dit tweede jaar ruim 233.000 punten. Dat is inmiddels overhandigd aan de Voedselbank in Kaasheuvel. Die verdeelt namelijk de koffie over gezinnen en alleenstaande uit de hele gemeente Loon op Zand. Een deel gaat naar klanten van de Voedselbank in Tilburg, want ook in Udenhout werden punten ingezameld bij de lokale supermarkten. Het motto oog voor voedsel, hart voor mensen van de voedselbank, sluit prima aan op de doelstelling van de Lions Club. Om uh, ja, sociale projecten in de lokale gemeenschap te ondersteunen. Al dus voorzitter Anton van Wezel. Het is uh, vrijdagavond, het duurt niet op. Tot uh, tien uur vanavond. Waar heb je zin in? Vraag je je favoriete plaat aan. Um, vanavond in de show um, ja, natuurlijk weer uh, de weekendtips. Waarom je beter carnaval in... Uh, ...in Tilburg kan vieren, dan in Den Bosch. Uh, we gaan het nog heel even hebben over de lerarenstaking uh, En Tilburg staat ook in de top 20 uh, ja, van meeste vertraging in het verkeer. En uh, ja, ik wil het ook nog even met je hebben over de, de radioring. Dat was uh, gisteravond, maar eerst dus. Draag nu je verzoekplaat aan. Want wij zijn er voor jou, hey, ja, yeah. wij zijn er voor jou, hey. Welke plaats wil je horen, waar heb je zin in? Het is uh, ja, vrijdagavond, dus ons motto luidt, onze slogan van dit programma. Alles kan, alles mag. Dus waar heb je zin in, vrijdagavond? Laat het maar even weten, 013 1344 of facebook.com slash maartenlog. Dus uh, ja, denk, denk gewoon even buiten de bocht. Ik ben in zo'n bui dat ik denk van, Mwah. He, met een kleine knipoog zou ik alles op zich wel uh, in willen starten op dit moment. Dus waar heb jij zin in? Vraag je favoriete plaat aan. Geef het door via de digitale brievenbus 013 54 1344 of facebook.com slash maartenlog. Vrijdagavond anything goes. Dus laat maar weten waar heb jij zin in. En sowieso straks uh, na 9 uur, het laatste uur tussen 9 en 10, alleen maar Britpop. Want ja, hè, morgen dan gaat de brexit dus officieel in. Dit is Celeste en Stop This Flame.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 Goeie gozer, die, die Maarten's. All you ever want, she's the kind I like to flaunt and take to dinner. But she always goes to place, she's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Een van de leukste Tom Jones, dit, zwepende platen, lekker veel, uh, toeters en, uh, nou goed, Tom Jones en She's a Lady daarvoor, ja, officieel een hit sinds vandaag, de nieuw van Celeste, Stop This Flame. dat het was een lopend vuurtje, die uh, Celeste, uh, kan ook niet anders met zo'n titel, hè. Goed, het is inmiddels uh, tien voor half acht, het houdt niet op, de komende drie uur op de radio, tot tien uur vanavond op uh, het lokale Roepole. Ja, inwoners van Tilburg en Goorlen met lichte psychische klachten, die kunnen voortaan terecht bij EVI. Dat is een nieuwe website, een app voor digitale zorg. Iedereen kan zich gratis en anoniem aanmelden bij EVI. Heb je Evie van mij? Uh, voor informatie en uh, advies op het gebied van mentale gezondheid. met of zonder begeleiding door een uh, professionele hulpverlener. Stress, langdurige slaapproblemen. een gebrekkig zelfbeeld. of een mogelijke burn-out. Het zijn zomaar wat uh, psychische klachten. waarvoor niet iedereen direct naar een huisarts of de GGZ stapt. Tegelijkertijd zijn het klachten die ook kunnen verergeren als ze niet behandeld worden. Nou, Evi moet de stap om hulp te zoeken minder groot maken. En Evi is overigens een afkorting van e-health voor iedereen. Nou, de website en de app die laatst is te vinden onder de naam Mind District... ...vormen zo een laagdrempelige aanvulling op de bestaande zorginstanties... Uh, even kijken. Ik zou Evi eerder een versterking van het zorgaanbod willen noemen. Dat uh, nou, zei de Tilburgse wethouder Rolf Dols gisteren. Dat hij samen met zijn gehoorlijke collega Mario Immink de website en app officieel had gelanceerd. Dat deden ze door allebei een eigen account van, uh, aan te maken. Een fluitje van een cent, zo bleek. Uh, met de zelfhulptrajecten van Evi ben je echt met jezelf bezig en kun je jezelf ontwikkelen. aldus dus Dols. Nou, het zelfhulpprogramma werkt als volgt. Een gebruiker die maakt een account aan. Dat kan met een eigen naam of anoniem. Nou, eenmaal in het programma kan een keuze worden gemaakt uit 25 trainingen, zoals minder piekeren, gezonder leven of grenzen aangeven. En in de trainingen worden vervolgens tips, reflecties en adviezen aangegeven. En ook zijn er uh, video's te zien van ervarings, uh, ervaringsdeskundigen. Nou, Tilburg en Goorlen die starten binnenkort een campagne om Evi te promoten onder de inwoners. Het is de verwachting dat uh, Evi later ook in de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant wordt uitgerold. Nou, hartstikke mooi! Eens even kijken, ja straks natuurlijk het weekend, wacht eens weer bericht. wat gaat het dit weekend worden? En gisteravond was het Radio Ring Gala. Nou daar moet ik dan toch even ook weer mijn mening over geven natuurlijk, hè? want ik heb natuurlijk gisteravond zitten kijken. Maar eerst een weekendplaat, een weekendrammer die er even flink tegenaan beukt. Zo, nou hè? Wessel, die willen deze horen. Wessel, dankjewel voor je verzoekjes. Stone Temple Pilots en Plush. Was. Well, come on, roll with me Till the sun goes down The Texas sun okay. The Texas sun Caressing you from Fort Worth to law. Well, come on, roll with me The sun deep snow Texas sun Texas sun Oh girl Texas sun I don't. 'Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel your me, you can't wait to get back there again. Texas sun, Texas sun. Texas sun, Texas sun. Oh. You say you like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. This song. Oh baby, you're so gorgeous. How about you and me, take a little trip. You're a big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? Ah, dit is echt de ideale zondagochtendplaat als dan de zon vroeg opkomt. Ruan Bing, samen met uh, Liam Bridges op Vokale, Texas Sun. Daar komen ze ook vandaan, Texas. Daarvoor de Stone Temple Pilots. Ha, even een uh, baggerie op je radio. Lekker de radio hard en uh, de buren lastig vallen. Dit was uh, Plush. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wie, kijk, wie wa, wa. dit is een weekend wachten dus weer, weer, weer bericht. Ja, het weekend wacht is weer bericht. Nou, komende nacht is het zeer zacht. Het koelt nauwelijks af en de minimumtemperatuur komt uit op 10 à 11 graden. Het is bewolkt en lokaal. ...of wat, wat lichte regen of motregen. Morgenochtend is het reis, in het zuidoosten is het kletsnat. Er trekt een regengebied over Limburg en het zuiden van Brabant... ...en daarbij regent het stevig... In de rest van het land blijft het waarschijnlijk droog. Aan het begin van de middag trekt het regengebied naar het oosten weg. Vanuit het westen breekt de zon door. De meeste zon is voor het westen. In het midden- en oosten moet de zon veel wolkenvelden na naast zich durven. Bovendien ontstaan in de oostelijke helft ook buien. Met een maximumtemperatuur van 11 tot 13 graden is het wederom zeer zacht voor de tijd van het jaar. In de loop van de middag en zaterdagavond daalt het kwik naar 6 tot 8 graden. De wind draait gedurende de dag van zuidwest naar west en is vrij krachtig in het binnenland en krachtig in de kustgebieden. Morgenavond en in de nacht naar zondag z de wind toe en gaat het aan zee hard tot stormachtig waaien. Aanvankelijk komen in het binnenland nog enkele buien voor, maar geleidelijk wordt het droog. In de noorden is de hele avond en nacht kans op wat regen, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het komt af naar 5 tot 7 graden. Naar zondag dan zondag wordt een grijze en natte dag. Vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. En daarbij kan het langdurig regenen. Tot 8 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. En daarmee blijft het zeer zacht. Nou, normaal is het 5 tot 7 graden. Dus uh, dan kun je een beetje vergelijking trekken. En er staat uh, flink wat wind. Baui weg hier. Kijk, wie. Wa, wa, dit is een. Weekend wacht dus weer, weer, weer bericht. Ja, nou, welke plaat wil jij horen op jouw vrijdagavond? Hè? Het is jouw vrijdagavond, dus jouw muziek. Playlist is leeg, dus waar heb je zin in? Laat het maar weten. Dat doe je heel makkelijk via 013-524-1344 of via de digitale brievenbus. facebookcom slash matendog. En denk er alvast over na, hè? Straks tussen 9 en 10 alleen maar Britpopplaten, alleen maar uh, ja. Platen gemaakt door Britse bands of artiesten natuurlijk vanwege de Brexit, dat straks. Nu eerst een stukje Soul and Funk, Stevie Wonder. a turbo booster you ain't loving you don't Ja, leuk! Positive K en uh, we blijven ook positive. I got a man, het leuke was dat hij ook uh, alle stemmetjes deed, dus hij deed ook de vrouwenstem. Daarvoor, ach, lekker funky uh, Stevie Wonder, uh, blinde paniek, hij zag hem niet aankomen. Superstition uh, was dat, ja! Gisteren was het dan uh, zover, uh, Gisteravond Volgens mij de veertiende editie was het uh, uit mijn hoofd van uh, het, het Gouden Radio Ring Gala. Dan kun je, je natuurlijk altijd bij zulke dingen afvragen. Hè, joh, moet je dat doen? Hè, beste voetballer of hè, in ieder geval beste club. Of uh, snelste schaatser. Hè, bij in sport dan kun je dat altijd meten. Um, en in de entertainment, dus ook met Oscars bijvoorbeeld, of met Grammy's, dan denk je altijd van: ja, moet je dat nou doen? Moet je daar altijd per se hè, een beste sticker over, om, over plakken. Maar goed, uh, 14, 14e editie was gisteren. En uh, nou, laten we eerlijk zijn: sinds uh, vorig jaar, en vorig jaar vond ik dat eigenlijk nog wel leuk, uh, hè, is. Is ook brown Krikken genomineerd. Hè? Die heeft nou ook inmiddels twee keer die uh, zilveren radiostetch uh, te pakken. Gaat het ook een beetje om uh, personality? Uh, hè? Ook, uh, uh, hoe heet ze ook alweer? Echt uh, heel boulevard. Marieke Ernst, bijvoorbeeld. Hè? Dus het, het, het draait niet meer helemaal om het radio maken. Uh, nou is dat op zich uh, niet heel erg. Ehm... Um, maar uh, ja, het is toch een beetje... Rutte Wild die zegt dat ook. Ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Het is toch een beetje smeken om een prijs. En het, het wordt, op een gegeven moment wordt het net iets te gênant. Uh, als, wat mensen er, er uiteindelijk uh, gaan voor doen. Uh, Maar goed. Hè, um, het levert natuurlijk ook altijd uh, mooie, grappige dingen op. Ik heb gisteravond uh, ook uh, zitten kijken. En um, ja, Radio Ring is dus gegaan naar Wilfred Gené. Die zet er geen nee tegen. Um, en dan had je ook... Ook Nog uh, de Marconi-award, dat is voor aanstormend talent. Die is uh, gewonnen door uh, Emily de Wild. En aan het begin uh, van, uh, van de uitzending van het programma uh, kreeg Schors uh, Freulich immers uh, burgemeester van. Uh, vijf herenlanden, kreeg de uh, oeuvre award. Maar koning oeuvre award heeft die uh, dan volgens mij. En uh, nou, die werd door niemand minder uitgerekend dan uh, Felix Murders. Hè. Maakt nog steeds wekelijks radio op, uh, in het weekend volgens mij bij MBO Radio 2. Um, en die had um, een, uh, een speech voorbereid. Maar, hij uh, had voor de grap ja, ik heb er echt ontzettend om gelachen. Alleen nou, als ik om het, uh, om het uh, fragment uh, moet denken. dan lig ik alweer uh, half dubbel. Hij had voor de grap. Uh, had hij uh, de, de speech zo geschreven. want hij dacht dan voor de grap. in eerste instantie dat Bram Krikke de oeuvreprijs had gewonnen. Dus uh, hij had een ontzettend uh, grappige speech. Die duurde ook uh, nou, best wel lang. Maar ik heb even het, het grappigste stuk uh, heb ik er even voor je tussen uitgeknipt. Dus, uh, nou ja. Hij, uh, hij legde ook uit van uh, ja, ik dacht van Bram Krikke die heeft de oeuvreprijs uh, gewonnen. Uh, maar goed hè, ik heb de speech, die heb ik op mijn iPad uh, geschreven. Dus ik doe gewoon overal waar ik Bram Krikke heb gezet heb, daar vul ik gewoon even George Freud. In. Nou, en op een gegeven moment uh, zorgde dat na natuurlijk voor uh, een hele hilarisch vervolg. Nou, en dat, dat hoor je nu. We hebben even een stukje tussen uitgeknipt van uh, ja, die radio-uitzending. Van tv-uitzending, whatever. Je maakt al vier jaar radio. Ja, Felix Meurder is ook echt. En nu al een prijs. Ongelooflijk, wat een prestatie. Iedereen heeft het over Schors Vreulich. Je bent op dit moment niet weg te slaan uit de media, Sjors. Overal waar je kijkt is Sjors. Want Sjors is niet alleen actief op de radio. Sjors Veulig is ongelooflijk volgzaam op Instagram. Godsamme Sjors, wat ben jij populair bij de jeugd. hij ja, heeft het goed gedaan. Hè, dit? Vraag aan een willekeurige tiener, wie is Felix Meurs? En ze kijken je schaap achteraan. Maar Sjoz Veulig, Natuurlijk kennen ze die! Sjoz Veulig is bekend van... In de buurt met Sjoz. <lacht> en voor bejaarde radiomakers die... Uh, dat programma niet kennen. Dat is een populaire YouTube-serie... waarin Sjoz Veulig ongemakkelijke vragen stelt... aan 16-jarige meiden. Ja, hij heeft ook super actueel... ontzettend goed gedaan. Echt ontzettend scher scherp... Felix. En wat dat betreft had George zo bij en Varen kunnen gaan werken. Nee, deze, deze grap. Nou ja, dat is uh, in ieder geval uh, gisteravond, het werd daarna nog een stuk serieuzer hoor. Maar ik vond dit echt wel het, het grappigste stuk, uh, het mooiste stuk van uh, de show. Dit is uh, Van Halen en Why Can This Be Love? Got what it takes. So. nog. Van Halen, back to the 80s, and why can this be love? Het is uh, ook gewoon uh, vandaag New nieuw Music Friday. Dat ja, betekent dat er weer een aantal uh, leuke nieuwe dingen zijn, Zometeen meteen even de nieuwe albums doornemen. Ook een aantal uh, nieuwe singles, uh, onder andere Gorillas hebben iets nieuws uitgebracht. Hoor oh, ik straks nog draaien, ook uh, nieuwe muziek van Beckle McKenna komt er uh, ook nog uh, later deze uitzending aan. Maar eerst uh, de nieuwe van uh, Dua Lipa. Dua Lipa die komt met een tweede album. Na drie jaar. Gaat op 3 april 2020 verschijnen. Deze, die ken je er al van... Ja, dikke hit op uh, dit moment. Uh, sinds vandaag is er een uh, nieuwe sinnoh van uh, Dua Lipa. De tweede sinnoh van dat album gaat er ook op staan. En uh, ik verwacht dat dit ook wel weer een uh, dikke hit gaat worden. Kan ook niet anders zijn met Dua Lipa. Dit is uh, de nieuwe sinnoh Dit heet Physical.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 Vandoor Lipa. Ja, zo heet hij sinds vandaag uit. Die heet uh, Physical. Ik moest meteen hier aan denken, want uh, je had een kleine 40 jaar geleden, toen had je ook al een uh, disco liedje dat uh, nou Physical heette. Ik dacht, uh, die doen we er gewoon meteen even achteraan. Want ja, het is vrijdagavond. Uh, disco hebben ze, gaan we schamen ons helemaal nergens voor. Dit heet ook Physical: is dan van Olivia Newton John. Digital Radio goes Digital Ja, die mevrouw uit de Grease film, alleen ja, dit was wel wat later. Want uh, naast de actrice maakte die uh, ja, ook af en toe een disco die uh, Olivia Newton John. Moet ik even aan denken vanwege de nieuwe Julie, maar die heet ook uh, physical. Um, eens even kijken. Ja, ik, uh, ja we gaan het toch heel even hebben. Hè. Natuurlijk over uh, nou, de lerarenstaking. Hè. Je hebt het vast wel meegekregen. Dat uh, was uh, na de afgelopen twee dagen. Hè, ja, donderdag en uh, vandaag. Nou, leraren uit uh, heel Nederland die gingen opnieuw staken. En daarom zijn ook uh, nou, ja, meerdere, so hè, waren meerdere scholen in Tilburg en uh, ja, ook Gool en in Riel op uh, nou, 30 en 31 januari hartstikke dicht. Uh, er kwam zelfs een uh, mars van de heuvel naar het Willem 2 stadion En uh, onder andere Peter Heerschop, Gers en Leo Alkemade die, uh, die liepen allemaal mee met een leraarstaak uh, hier in Tilburg. Ook uh, schrijver Marcel van Herpen. Hij stoot zich aan bij de mars, al dus Brabants Dagblad. Nou, Geert Spadool en uh, Leo Alkemade uh, hielden een uh, thuiswedstrijd. Want zij wonen natuurlijk uh, hier in, uh, vlakbij in Tilburg. Nou, beide BN'ers zijn, uh, zijn vader met kinderen op school in uh, nou, dezelfde stad. En Marcel van Herpen die, uh, nou, die schreef over uh, boeken, over leraren. Dus ja, deels vanuit zijn eigen ervaring en visie op het onderwijschap. Um... Peter Heerschop, die speelde niet alleen een leraar in Shouf Habibi, hij was vroeger ook gymleraar. Dat wist ik helemaal niet van Peter Heerschop. Maar die was dus vroeger ook gymleraar. Nou ja, de BN'ers liepen gisteren samen met juffenmeesters en andere actievoerders van de heuvel naar het Willem 2 stadion. Verzamelen gebeurde rond 1 uur op de heuvel. En rond ongeveer half 3 begon het programma in het Willem 2 stadion. Leo Alkema die praten de middag aan elkaar. En Peter Heerschop en Marcel van Herpen die, ja, die kwamen speciaal naar Tilburg om een inspirerend verhaal te vertellen over het onderwijs. Gersper die sloot het evenement in het 2 Stadion op geheel eigen wijze af en de Mars in een uh, initiatief van alle schoolbesturen uit uh, Tilburg. Polonaise. En uh, zelfs scholen buiten Tilburg die hebben aangegeven uh, mee te willen lopen. Alleen ik weet niet of dat ook uiteindelijk gebeurt. Uh, Goed, het is uh, vrijdagavond. Uh, vanaf morgen ja, dan, uh, gaat de brexit officieel in. Hè? Dan mag ook wel na 3,5 jaar eindelijk klaar met uh, dat gezeik. Ik ben daar nou helemaal klaar mee ook. Um, maar we gaan ze wel even mooi uitzwaaien, die Britten. Zometeen, of stra straks in ieder geval tussen 9 en 10. Alleen maar Britpop Dat betekent niet dat we alleen maar Blur en uh, Oasis en zo gaan draaien in de jaren 90. Nee, Arctic Monkeys mag bijvoorbeeld ook. Of iets van Queen of The Beatles. Als het maar een Brit, uh, Britse band is of een Britse artiest. Heb jij een goede? Laat hem dan, uh, laat hem dan achter. Dat doe je heel makkelijk via 013 54 13 44 of facebook.com/slashmaart. En daar maken we dus, uh, straks tussen 9 en 10 een mooi Brits uurtje van. Heb je iets anders wat je wil, uh, wil je horen, dan uh, mag je dat ook uh, aangeven. dan kan ik daar nog makkelijk voor, uh, voor 9 uur draaien. Dit zijn the doors, touch me. Come on, come on, come on, come on, now touch me, baby. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now, I'm gonna love you till the heavens stop the rain, I'm gonna love you till the stars fall from the sky.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 De Doors en Tashmi. Dit is lokaal Omo Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. Zometeen dan gaan we het hebben over uh, ja, allerlei uh, dinnetjes over die je in het weekend kunt doen. En waarom carnaval leuker is in Tilburg dan Den Bos. Dit is het regionieuws. Iedereen die naar de markt in Goorle gaat, zal het de komende tijd opvallen dat de notenzusjes niet meer te vinden zijn. Anja en José stoppen namelijk met hun kraampje. Ze hebben na 43 jaar afscheid genomen van de weekmarkt in Goorle. Veel vaste klanten hebben de zusjes ook cadeaus gegeven. De weekmarkt in Goorlen is elke donderdag. En voormalig Willem II-doelman Chris Veit is overleden op 85-jarige leeftijd. Die kreeg de redactie afgelopen woensdag melding van. Hij was een van de spelers die met de Tilburgers in 1955 kampioen werd en in 1963 de KNVB-beker won. Chris feit speelde in totaal 289 wedstrijden voor de tricolores. Volgens Willem II is feit een van de beste doelmannen die ooit in Tilburg het doel heeft verdedigd. Ook werd hij in 2000 doelman van de eeuw. Bij de club. Tot zover het regio Bedankt en we willen het nooit, nooit vergeten. Ja, zometeen. Uh, Tilburg staat in de top 20. Meest vertra uh, meeste vertragingen in het verkeer. Hoe zit dat? Hoe zit dat? We willen meer weten, meer weten, meer weten. En uh, ligt de je er al af. Ja, in het centrum vind je nu een uh, carnavalswinkel van 800 vierkante meter. Nou, zometeen meer daarover. Tot zo. Uw naam op deze plek, vraag naar de mogelijkheden. Kijk op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 Zo'n goede gozer, die, die Maarten. Vierdijk! De sweet, wie draait er nou weer, de sweet man, Real kouwe muziek uh, Love is like oxygen op, uh, ja, doewel we opgeholen, het tweede uur van Het Houdt Niet op is officieel begonnen Het is uh, 9 over 8, goedenavond en welkom, wees welkom, wees welkom Ja het is officieel, uh, ah, die moeten we er wel in houden hoor, die jingle, die moeten we er wel in houden Ja, uh, ik ben even mijn, uh, mijn uh, nieuwtje aan het zoeken. Eens even kijken, waar is mijn nieuwtje? Ja, hier. Uh, ja, deze is het. Ja. In de file staan, en zeker op vrijdagmiddag, dat is een irritatie van velen. Ja. Tilburgers die hebben het uh, extra zwaar, dat blijkt nu, want onze stad... Eh, ja, Goorlen ligt tegen Tilburg aan, dus we zeggen even onze stad. Staat hoog in de ranglijst van meeste vertragingen in het verkeer. Ja, dan denk je, puur, uh, gelukkig staan we niet op één. In Leiden heb je het meeste pech, maar uh, ja, de stadsnaam Tilburg staat dus wel op nummer 12. Dus uh, ga je met je buggy door uh, Tilburg op pad, dan ben je door uh, verkeersverstoppingen gemiddeld 20% extra reistijd kwijt dan verwacht. Automobilisten die deden gemiddeld zes minuten langer over een rit van een half uur. Stondje in de spits, dan liep dat op tot uh, zo'n 11 minuten. Dat blijkt uit de resultaten van de TomTom Tom Traffic Index. Dat is een uh, verkeersrapport met de verkeerssituaties in 57 landen in 2019. Een jaar geleden is dit uh, onderzoek ook uitgevoerd. Toen was de gemiddelde extra reistijd in Tilburg precies hetzelfde. In Breda en Eindhoven zijn er nog net iets meer verstoppingen. Dat is niet zo gek. Daar heb je 22% extra reistijd in Eindhoven en, uh, en 21% in Breda. Nou, je kan ook uh, via indebuurt.nl slash Tilburg slash nieuws kun je ook uh, de rangschikking uh, bekijken van uh, de steden met de meeste vertragingen in het verkeer. Op 1 dus Leiden, nou, op 2 uh, Den Haag, 3 Haarlem, 4 Nijmegen, dan op 5 pas Amsterdam. Ook nog verder in de top 10 uh, Arnhem, Rotterdam, Groningen, Utrecht en ook dus Eindhoven. Eindhoven, Breda Tilburg, achter elkaar, oké, okay, ja. Er zijn ook nog leuke feitjes, want bijvoorbeeld in 2019... ...toen stonden automobilisten tijdens de Smits, uh, spits gemiddelde 135 uur... langer stil dan de oorspronkelijke reistijd bedoeld was. En kijken we op de wereldwijde ranglijst, dan staat Leiden op nummer 131 van de 231 steden. Bengaluru in India dat neemt dit jaar de wereldwijde eerste plaats in... ...met een gemiddelde extra reistijd van 71 procent. Dus ongeveer als je een uur moet rijden... Dan doe je er dus een, een uur en drie kwartier over. Goedemiddag. Hallo. Goed. Uh, zometeen eens even kijken wat er uh, allemaal nieuw is qua albums. Wat kunnen we dit weekend gaan beluisteren. Hè? Als we toch niks te doen hebben. Als we lekker op die luie bank zitten met de zak chips. Dat zometeen. Eerst theme in Pala. Dit is nieuw. Last in yesterday. We're one Oh, nou, dat kun je wel zeggen. De Foo Fighters en uh, All My Life. Daarvoor uh, nieuw van uh, Theme in Nog maar twee weken, dan is het uh, nieuwe album al uit. Goh, dan gaat het in één keer snel. Nieuwe zin al heet uh, Last in Yesterday. Even kijken naar nou, al dat uh, gitaargeweld. Even dan. Oh! Het is vrijdag en nou, eigenlijk bijna iedere vrijdag is het ook wel nieuw Music Friday. Ja, een aantal uh, fijne nieuwe zindels verschenen. Onder andere van uh, nou, ja, Dua Lipa is ook wel een aardig poppetje voor een uur, voor de eerste keer gedraaid. Uh, ook nieuwe muziek van Gorillaz en Declan McKenna. Nou, die komen beide uit uh, uh, uh, ja, zijn beide Brits, dus ja, die kunnen we mooi het volgende uur draaien in ons Brits uurtje. En ja, ook uh, een aantal albums, aantal albums uh, onder andere, ik neem even de drie belangrijkste met je door, van Destroyer. Destroyer, dat is een uh, Canadese indie popband. We staan al sinds uh, 1995, We hebben al een stuk of 15 platen uitgebracht. Die hebben een, uh, een nieuw album, komen uit, uh, uit uh, Canada, heb ik al gezegd hè. Um, nieuw album heet Have We Met... En dat krijgt nu al ontzettend goede recensies. Um, wordt nou ook al gezegd dat, dat dit er weer eentje is voor de eindejaarslijstjes. Dus ik ben benieuwd. Uh, ga ik dit weekend luisteren. Um, verder ook, ja, Mark Elmond. Die doet nog steeds mee. Hè? Je weet wel, de helft van Soft Cell. Vorige week nog gedraaid. Ik had trouwens beloofd om uh, een keertje Say Hello, Wave Goodbye te draaien. Moet ik opschrijven voor woensdag. Uh, nieuwe plaat van hem, uh, Solo, die heet Chaos and a Dancing Star. Een beetje pop, uh, meer pop uh, hoek, uh, ja. En er is ook een nieuwe plaat vandaag uit van Torres. Kende ik nog persoonlijk nog niet, volgens mij is dat niet een schande. Maar... Is 29 jaar, een onafhankelijke vrouw, een zangeres, een songwriter en een muzikant. Um, ze heette in het echt Mackenzie Scott, maar zij uh, bevormt dus onder de naam het pseudoniem Torres. En uh, ja, wat maakt ze? Komt, uh, ja, ze maakt een beetje indie rock, indie rock volkachtig, alternatieve folk, alternative rock. Nou, dat. Misschien ook wel, hoe ze er iets van, uh, van draaien. Ik ga het allemaal luisteren. Ja, in Tilburg, in het centrum, vind je nu een carnavalswinkel van 800 vierkante meter. Dus hebben we nog een nieuw pekske nodig voor carnaval? Nou, um, zometeen veel meer daarover. Veel meer daarover, over carnaval. Ligt de geider al af, ligt de geider al af? Maar nu eerst, oh ja, dit kan eigenlijk ook wel uh, in, het, in het Britse uurtje. Maar ik doe hem gewoon nu al. Madness. Embarrassment. That you have booked Was an intention that was overlooked And I know. Susky Brothers' tweede album uh, kwam vorig jaar uit, Run Home Slow heette dat, dit is uh, de nieuwe zin al, en die heet Rain, vorig, we hebben volgens mij, uh, ja vorig jaar hebben we ook nog een uh, alle 13 regen gedaan, nou hij zou er zomaar, uh, zomaar in mogen deze nieuwe zin al, uh, ja ik pak er even een uh, ja, toepasselijk muziekje bij, den, den, den, den, den, den, den, den, Daarvoor trouwens nog uh, Madness, zo nemen ze de telefoon ook op, Madness, Metallica doet ook, Metallica! Met Simons. Met Simons. Nou, Dit was uh, Embarrassment. Ja, um, Alaaf liggen jij er al af? Dat is eigenlijk uh, de grote vraag. Heb jij nog een peksje nodig voor carnaval? Nou, wie weet slaag je gewoon tijdens een dagje shoppen. carnavalswinkel van de Kruis is open in het centrum van Tilburg. In het uh, oude Men at Work pand. De carnavalswinkel is uh, 800 vierkante meter groot. Ja, dieren pakken... Uh, Allerlei truien, felgekleurde pruiken, tutus in regenboogkleuren, een, een kiel en talloze emblemen. Je vindt het allemaal bij de carnavalswinkel van de Kruis. Overigens geen reclame dit hè? Eigenaar Mike van de Kruis die blijft de winkel aanvullen met nieuwe spullen. Zo komen er onder andere nog meer producten van Tilburgse carnavalsverenigingen in Schappen uh, te liggen. Maar ook de trend van carnaval 2020, die vind je hier al. De trainingspakken die doen het bijvoorbeeld dit jaar heel erg goed, dat vertelt Mike. Zowel dames als heren en kinderen kunnen helemaal losgaan in de winkel in het centrum. We hoeven niet tot carnaval te wachten voor een feestje, als het aan Mike ligt. Daar ja, staan we nog een aantal koopavonden, ook wel eens uh, artiesten of dj's op te treden dan. Uh, dus ja, het is een soort van pre-party daar voor carnaval 2020. Nou, komt carnavalswinkel van de kruis uh, je bekend voor? Dat kan kloppen, want in 2019, toen zat de zaak aan de heuvel. En dit jaar is de pop-up carnavalswinkel een uh, tikkeltje groter. Ja. Nee, ik, zit, ik zit natuurlijk nu op een, op een opleiding en er komen dus mensen um, van boven de rivieren, die zitten dus op dezelfde opleiding als ik, maar die gaan dus waarschijnlijk dit jaar allemaal voor de eerste keer carnaval. Hè? Nou, lachen zeg, lachen. Um, over carnaval gesproken, zometeen, um, nou ook maar meteen, allerlei redenen waarom je het hier in de buurt moet gaan vieren. Dus in ieder geval hier in de buurt van Rio en Tilburg en niet in Den Bosch. En Bosch schijnt een hele saaie stad te zijn. Uh, hoor ik, hè? Ik hoor dat van verschillende mensen. Ik weet dat ook niet, maar goed. Dus, uh, ja, dat zometeen. En voor de rest, ja, over een half uurtje, dan is het al zover. Tussen 9 en 10, alleen maar Britpop. En alleen maar Britse bands, Britse artiesten vanwege de brexit. Dus, waar heb jij zin in? Laat je favoriete, nou, Britse band of Britse, Britse liedje achter. Heel makkelijk, dat doe je via 013541344. Dit is ook lekker, zeg. Mag ook via de digitale brievenbus. facebook.com/slash maartenlog. Ja, ja, ja, bijna. Vietwoord Emeralds nu en feel the need in me. cherry pie Weekend. gaat? Je Maarten, welk liedje kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? dan number 5. Lijkt me prima plaat ook Maarten. Maarten van den Hout, Maarten van den Hout uit Tilburg. Maarten die er maar geen genoeg kan krijgen van het getal pi Piepie, zo'n goede gozer die die Maarten. Het houdt niet op met grote spektakels. Zo kan je het programma wel vol. Got it, spray can. Oh, them Komt er ooit nog een reunie van deze band? Volgens, voor, volgens velen zelfs de beste Nederlandse band ooit. Urban Dance Squad en uh, Democock. Heerlijk, daarvoor de 3 Toys Animals. Uh, something completely different. Feel the need in me. Ook lekker hoor. Ook lekker. Ja, ik heb nog even de, hetzelfde muziekje erbij gepakt. Uh, da da Want uh, ja, negen keer. Ik heb negen redenen. Ho oh, oh, ho, negen nog wel. Zo. Waarom carnaval nou hier in deze buurt leuker is dan in Bembos? Nou, we gaan alle aftellen. Um, ja, carnaval in uh, Tilburg, dat komt er dus alweer aan. En uh, ook in Rolen uh, en, uh, en Rio natuurlijk. En dus zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen. Oeh, nou, ik zelf niet hoor, maar uh... kleding, check. Kruiken, schrobbeleg. Nou, ja, check, oké. Okay. Paracetamol, check. Oké, okay. nou, ondanks dat je carnaval bijna overal onder de rivieren kunt, uh, kunt vieren. ...de rivieren kunt vieren, ja. Blijven wij het liefst in Kruikenstad. Zeker als je ja, het vergelijkt met Oeteldonk, hè. Of ballenfrutters, hè. Ballenfrutters is ook goed, hè. Ja, dat is prima, hè. Ja, nou, uh, oké. Okay. Nou, deze lijst gaat natuurlijk over het feit dat in ieder geval Kruikenstad... ...of nou, de ballenfrutters dan beter zijn dan Oeteldonk. Oeteldonk. Want uh, ja, hè. Even serieus... Alleen al die naam. Wat betekent in godsnaam Oeteldonk? Nee, doe dan maar Kruikenstad. Want ja, daar zit natuurlijk heel wat historie achter. Of wat dacht je, het, het grootste voordeel van, van nou, hier in ieder geval, in deze buurt, in Tilburg, ten opzichte van Den Bosch met carnaval. Is dat wij hier allemaal niet zo moeilijk doen, weet je wel. Dresscode, ben de gek, gewoon aantrekken wat je zelf wilt. In den bos word je met de nek aangekeken als je geen kiel draagt. Dus ja, daar hoef je hier helemaal niet bang voor te zijn. Ook het hele jaar door zijn onze kroegen en feestjes al leuker dan in het landschap. En met Carnaval is dat niet anders, want de kroeg op de korte heuvel of de gigantische tent op het Piersplein. Nou, dat staat gewoon uh, gegarandeerd voor gezelligheid. Um, en in Tilburg is Carnaval een mixje van van alles. Ja, vanuit zuidelijke plekken komen vaak kla uh, klachten dat. Het echt geen carnaval is. Maar mensen komen wel vanuit heel Nederland naar onze stad om het feestje te vieren. Dus ja, dat komt natuurlijk omdat we zo lekker toegankelijk zijn. En ja, hoe oh, zeiden we nou net al af? Dat hoef je in uh, Den Bosch niet te proberen. Het gebruik van het woord is daar dus echt nadan. Daar uh, zeggen zij met carnaval toe, Maar dat zeggen wij gewoon het hele jaar door. Dus ja, zijn we, nou, zijn we alweer beter. En uh, vulgaire... Johnny Purple, hè, die kennen we allemaal. Um, All After Party. Of uh, Jason Haans, met uh, CV D'Urneffe. En we kunnen zo nog wel even doorgaan. Allemaal artiesten die namens uh, Tilburg verroren furo maken. door het hele carnavalsland. Ja, een bosse carnavalskraker, die kunnen wij zo hier niet 1, 2, 3 bedenken of opnoemen. Hè. Dat, uh, dat lukt niet. Ja, en natuurlijk. Natuurlijk! Hoe kan het ook anders? Zeker sinds uh, Ferry en zijn maatje Fred van Boeschoten zich nadrukkelijk met carnaval zijn uh, gaan bezighouden. Zijn ze niet weg te denken uit Tilburg. Die zwoele stemmen door de asociaal harde speakers in de kroeg. Wij kunnen al niet meer wachten. Ik ga ze, ik ga ze een keertje draaien weer. tegen de mezaam. De rim eruit. Speciaal frikandel. Um, nou, een paar redenen. Um, kijk, de Tilburgse opstoet die heeft wat heiligs. Hè? En al het heilige pleinje op een zondag. Ja, zo simpel is het. Dus daar kunnen we lang of kort over praten. Maar een optocht, ja, dat hoort nou eenmaal niet op de maandag. Sorry, Dembos. En uh, ja, drink Schrobbeler. Het grootste advies dat wij uh, kunnen geven. Wij horen het ook, meer. We zijn uh, stem nog steeds nagalmen van vorig jaar. En zijn helemaal klaar voor een paar verse kruiken van het bronzen goedje. Ja, ik vind dat ook lekker, hoor. Uh, Schrobbeler. Zoals... Een... Ik probeer nou eens meer te imiteren, maar dat uh, lukt niet altijd uh, helemaal, uh, nee. Nou goed, ja, ik zal carnaval dus ook gewoon vieren, of tenminste ik niet. Maar als ik je een advies moet geven, doe het dan in Tilburg en niet in Den Bosch. Dit klinkt dan weer een beetje als zomerscarnaval. Maar dat is ook goed. Willy de Veel in Mink de Ville en Demachado Corazon. Het is mooi. Ook dat hele album dat uh, nou een aantal weken uit is. El Dorado. Marcus King. Young Man's Dream. En uh, daarvoor Mink De Vil. Uh, is niet te veel gevraagd. Uh, Demasiado Corazon. Dan, ja, is het alweer tijd voor de weekendtips. <middels> Ja, want uh, ja, er is weer van alles te doen. Hè? Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Eindelijk, eindelijk is het weekend. En uh, ja, na vijf dagen hard werken, of toetsen maken in mijn geval, heb jij het wel verdiend om leuke dingen op de planning te zetten. Toch? Nou, daar zijn wij altijd voor in hier, hier bij High niet Drop. Dus onze redactie zet ook iedere week... Het beste op een rijtje wat er allemaal dit weekend toe doen is in en rondom geworden. Nou, in ieder geval meer dan genoeg. Wat dacht je van La de Latrap Week bij Slagroom? Dat is, uh, ja, attentie, attentie, bierliefhebbers. Het is dan uh, al sinds maandag aan de gang. Maar ook dit weekend kan je nog genieten van de Latrap Week bij Slagroom. Er zijn uh, verschillende bierkenners die jou meer informatie kunnen geven over bieren. Nou, Informatief en lekker dus. En voor, verder worden er niet alledaagse biertjes geschonken. Dus nou, de vraag is of jij erbij bent. zeg ik alvast proost. Uh, of wat dacht je van de feestelijke opening? Gianotten Mutsaars. Boeken we hem opgelet. Na elf maanden vanuit een uh, tijdelijke winkel werken. gaat Gianotten Mutsaars weer terug naar de oude locatie. De Emma Passage 17. Opening belooft een groot feest te worden. Zo is er dit weekend bijvoorbeeld een lezing van de beroemde Paul van Loos. Die met die zonnebril, weet je wel. Een uh, interview met de uh, bekende schrijver Herman Koch. En, uh, kijk, blijft het blijft uh, het feestelijk door middel van muziek. Ja, oké. Okay. Nou, de eerste winkel in de, de Emma-straat die, uh, die open gaat. Ja, nou, dat is verbouwing natuurlijk. Ja. Um, of op tijd thuis bij Café Bakker. Ja, na twee succesvolle edities gaat Café Bakker de trend gewoon doorzetten. Kleine gok uh, dat jij het, uh, ja, bij op tijd thuis bij Bakker niet op tijd thuis gaat zijn. Hè? Wat wordt er uh, zoal gedraaid? Nou, denk aan de lekkere hitjes van nu: Disco en Guilty Pleasures. Leuk feitje, de toegang is geheel gratis. Als mocht ik dit niet melden, namelijk. Uh, of de vrienden van Pep Live, familie van uh, Amstel? Ja, de bizarre grote zaal van de Koepelhal wordt 31 januari, vandaag dus, omgetoverd tot de grootste studentenkroeg van Nederland. Heb je nog niks te doen? App alvast al je vrienden, smeer je keel en zoek je beste outfit. Want het uh, ja, gaat één groot feest worden, dat kan niet anders. Of de Hitjesgolf in, uh, Til in, nee, in Tilburg in Clubsmederij. Smederij. Veel te doen zeg. Ja, Hitjesgolf overspoelt het land En uh, nou ja, morgen zaterdag 1 februari Is clubs meedraaien in Tilburg aan de beurt Ze gaan hitjes draaien van toen en nu Schreeuw zaterdag mee met de nostalgische hits Uit je middelbare schoolperiode Maar ga ook, ook, ook los op de lekkerste hits van nu Dus, ja, wat kun je allemaal verwachten Een groot opblaasparadijs Confetti, slinners, palmbomen nou, Heerlijk uh, ehm, we even kijken. Nou, we doen er nog twee. Uh, Stevens Brunswijk, die kennen we wel. Hè? Ja, hij staat beter bekend als de Brabo-Neger. Ehm, uh, hij uh, staat in Theater Stilburg. Onze ras-echte Tilburger Steven, die geeft een show in 013. Uh, hij gaat het onderwerp uh, slavernij aankaarten. Kijk, waar staat hij nou? Hier staat 013, daar staat Theater Stilburg. Dus ik weet nou ook weer niet waar hij staat. Uh, voor Steven is humor de beste manier om moeilijke thema's bespreekbaar te maken. En het wordt tijd dat ook slavernij bespreekbaar wordt. Maar kan je er ook grappen over maken? Daar wil hij het samen met het publiek dus achter gaan komen. Oké, okay, nou, nog eentje. Friday's Eve. Ja, zin om jezelf helemaal op te tutten en te genieten van een culinaire avond. Nou, dan ben je vrijdagavond welkom bij Eve. Met uh, goede DJ's. Nou, dan hoef je niet voor Eve, hoor. <coughs> culinaire hapjes en goede drankjes. Oh, dat beloofde het een onvergetelijke avond te maken. Nou, wie neem jij mee is de grote vraag. Oké, okay, het is uh, vrijdagavond, het is bijna negen uur. Ik mag wel een beetje een gekke, rare plaat draaien. Hè? Ja, joh. Ja, joh, doe eens lekker gek maken. Dat doe je normaal nooit. Draai eens een lekker, gekke plaat. Nou, dan doe ik dat. Terug naar 1971 met Ray Stevens, Bridget the Midget. small just two feet tall but if they give her half a chance she'll pin you through the wall she's a little showstopper you're gonna have a ball she can sing she can dance she can really do it all yeah and now ladies and gentlemen without further ado it is indeed a great pleasure to introduce to you held over three weeks and getting rave reviews here's bridget the midget the queen of the blues She can lay down a beat. She's a real entrancer. Here's Bridget, the midget and her flying feet, the world's one and only go-go tap dancer. Go!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 You know, I love that violent statue Gallo when the car it blows down News of the marriage on the socialites Money to another one's land And I but one, we're abused to stand, yeah He's just very ridicule And it's coming from the back row Side row, never even try row Nice man, if you knew him well I heard he on a place called the Liberty Bell, yeah Well, is it easy? I think I'll try it Cause it's the same old lie I find liberate it Just to be so fine Happens all the time